Gert Kluk met het NOS-journaal. Bij een schietincident in Eindhoven is vanmorgen vroeg een man zwaar gewond geraakt. Het gebeurde in stadsdeel Woensel-Noord. De man is met meerdere schotwonden naar het ziekenhuis gebracht... en zijn toestand is kritiek. De politie hield later twee verdachten aan... maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Pluimveehouders willen af van het preventief ruimen... van gezonde kippen en kalkoenen. De maatregel om verspreiding van vogelgriep te voorkomen is achterhaald... vindt voorzitter Oplaat van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders... Hij vindt het beter om bedrijven in de buurt van de besmetting goed in de gaten te houden. Volgens het ministerie van Landbouw gebeurt het al. Het hangt er ook vanaf of er bij een besmetting veel bedrijven in de buurt zitten, zegt het ministerie. Rusland neemt de modernisering van Amerikaanse atoomwapens in Europa mee in de planning. Volgens de Russische regering vergroot de modernisering de kans dat de wapens ook echt worden gebruikt. De nieuwe versie van de wapens zou ook worden geplaatst in Nederland. Mogelijk gebeurt het al in december, maanden eerder dan gedacht. Een Amerikaan van 69 die 38 jaar gevangen zat voor verkrachting en moord... blijkt onschuldig te zijn. Hij is vrijgepleit door DNA-onderzoek. De man zei altijd al dat hij onschuldig was, toch kreeg hij levenslang. De doodstraf kreeg hij niet omdat de jury het daar niet over eens was. De man zegt dat hij op niemand boos is... en dat hij nu gaat genieten van de rest van zijn leven. Vlak voor de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië... hebben de kandidaten elkaar overladen met kritiek... Regerend president Bolsonaro en zijn uitdager Lula da Silva... gingen op tv met elkaar in debat en maakten elkaar uit voor leugenaar. In de peilingen gaan Bolsonaro en Lula da Silva vrijwel gelijk op. In de vorige ronde kreeg Bolsonaro meer steun dan verwacht. Het weer vanuit het zuiden meer zon. In het noordwesten is nog een bui. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En met ongeveer 20 graden blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate.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 Wanneer het lekker weer is, de natuur is blij te lachen. Appa's strooien op stooien, een voor de maag haar poesje voor zijn dag. De meisjes maken stijve paf in de haar, haar. De jongens stoppen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het jongens, en pa, die zegt jacht. Ze plakt het haar Maar de groep, zijn geel. De zee ziet even nog, Fem, Oud Zandvoort en vandaag een hele bijzondere gast en een hele bijzondere geschiedenis. Maar ik sta naast Jan col Jan col de regisseur en verantwoordelijk voor de hele techniek. Jan, het wordt een bijzondere eh, uitzending, dat kan ik nu al zeggen. Ja, dat geloof ik ook. Inmiddels heb ik ook te schuiven voor de beide dames overgezet, zodat zij het kunnen hebben over Zomerlust en over de Witte Zwaan. Hier midden in het dorp gelegen en al heel lang. Ja, en wie is dat dan? Nou, aan de ene kant zit daar mevrouw Waterdrinker Bon... en aan de andere kant zit Ankie Joustra. En Ankie, aan jou is het woord. Dank je wel, Pieter. Uh, ja, we gaan herinneringen ophalen aan Zomerlust en uh, aan... Het Veilinggebouw, de Witte Zwaan. Jopie, want dat mag ik zeggen. Jopie, water drinken, boom. Jij bent een echte, althans, je woont al heel lang. Je bent geboren, geboren in Zandvoort. In Zandvoort ja. hè, uh, dat ik weet van slagerij, boom. Want ja, dat was vroeger ja. ook onze uh, slager. Ja, ja. In de schoolstraat. Dat is het pand waar nu... Dat, een slender in, joh, hè? Deze maar dat gaat uit. weer weg. Ja, ja. Ja, maar even de ijswinkel. De, de, de ijswinkel. In de ijswinkel in, ja. Nou, de ijswinkel. Even voor de mensen die niet weten waar Slager vroeger zat. Daar zit nu een ijswinkel. Jij kwam uit een gezin van drie zussen en een broer, heb ik net ja. begrepen. Ja. En hoe heb je Sim leren kennen? Nou, Simon was toen jong was bij mijn ouders uh, aan het werk... om bestellingen en zo weg te brengen en het helpen als jong jongetje. En ik was toen, geloof ik, een jaar of twaalf. En hij bracht me op de fiets naar school. Dan mocht ik in die grote fietsmand zitten voor op de fiets. En dan bracht hij me naar school. En ja, dat is eigenlijk... Uh, zo gegroeid. Ik weet niet hoe het gegaan. is. we waren nog heel jong vriendjes eigenlijk. Ja, en dat gaat dat natuurlijk toch verder. En toen was hij een jaar 17, 18. Toen zijn we heel officieel verloofd. Dat had je toen nog. En uh, net toen 20 was zij met getrouwd. Zo. Nou, hij kwam zag in over. Ja, dat ja, is dan nou ja, uh, ja. de eerste jaar. Ja, ja. Nou, dat heeft dus heel lang stand gehouden. Ja, dus uh, ja, zeker. je ziet dat dat ook uh, ja, goed kan werken. Ja, dus zeker. jaar was dat ja, wel. Precies. Ja, ja. Nou, we zijn hier uh, niet om over de firma Boon. Misschien nee, is dat ook nog eens een nee, keer een onderwerp. Dat uh, is dan de volgende keer. Maar we gaan het over hebben over Zomerlust. Hè? Want uh, Simon was een waterdrinker. Ja. Nou, waterdrinker was dus, uh, zijn vader was dus uh, de eerste eigenaar van Zomerlust. Ja. Althans, Piet daarvoor was er al een pand. Vertel eens even wat over de familie Waterdrinker. Wat deed Piet Waterdrinker voordat hij Zomerlust kocht? Ze woonden in Zandvoort op de Grote Krocht, waar nu het reisbureau, nee, nu zit... Runa erin. Ja. En vroeger was dat... de reisbureau van Kerkman van Onk. Dat weet je misschien wel, hè? En, uh... en daarvoor <laughs> nog van Kroes. Want ik heb ja. het. Margreet ja. Kroes op zeker goal. En toen had haar ja. vader ja. daar ja. een taxibedrijf. En hun hadden da ja, en fietsen en zo ook. Ja. En uh, toen zijn ze... na de oorlog, in de oorlog moesten ze naar Beverwijk Daar hebben ze gewoond. Daar hadden ze ook een meubelhal en dergelijke dingen. En na de oorlog zijn ze... hier naartoe gekomen. Toen hebben ze zomerlust gekocht. Dat was toen van een Duits iets... Uh, een of andere kringloop, of wat was dat daarvan? En toen uh, zijn ze een café begonnen. En hadden ze toen al het hele pand van de Kosterstraat? Want daar loopt het bijna door. Het loopt bijna, door. Ja, het loopt tot, bijna uh, door. aan het plein, want er was ook een ingang. Ja, dat, naar het ja, plein. ja aan de achterkant had je een ingang. Dat is nu nog, hè? Ja. Voor heb je nu van het Segerstheater de ingang. Daar hadden wij de ingang van, uh, van het restaurant natuurlijk, het café, en dat liep dan door. En het hotel daarboven. En. Uh, dat was de achterkant kwam je eruit op het gastenspleintje. Daar zat een grote zaal achter nog. En daar, die kwam uit op dat gastensplein. Ja, ja een heel groot gebouw was het. Later hebben we dat ding iedere keer in stukken bijgekocht. Dat ernaast naast een huis in de Kosterstraat weer. Dat is er toen bijgekocht. En er is uh, hotel van gemaakt ook. Want mijn schoonzusje trouwde toen in die tijd met een kok... En toen zijn ze er ook een restaurant bij begonnen. Zodoende is het eigenlijk café-restaurant geworden. En toen is dat uitgebreid. Er is een grote zaal erbij betrokken. Voor, ook voor restaurant, als het heel druk was. Maar ook voor heel veel festiviteiten. Want het was geweldig, die festiviteit altijd. Ja. had je dus, nog heel hè, maar veel maar even, even terug. Uh, want we hadden het over de familie water drinken. Ja. Dus we gaan straks uh, verder over al die activiteiten en zo. Ja. Want oh, daar kan je uren over vertellen. Ja, bedellen. zeker weten, ja. Eh, want je zit zo lekker op je praatstoel. Uh, hoe groot was het gezin waterdrinker? Drie broers en één zusje. Nee, twee zusjes. één zusje is de jong overleden. En die werkten allemaal in de alle zaak? Allemaal samen. Allemaal in de zaak altijd, ja. En ja, wat ja. deden ze dan in de zaak? Maar ze hadden in het begin café dus alleen. Mijn zwager werkte aan de skok. En, en de jongens deden de bar en de ja, het café werk. De ene broer heeft nog een tijdje bij een, een houtzagerij of zo gewerkt. Dat vond hij leuk, maar dat was... Nee, die, de zaak trok toch. Dus ze zijn het altijd met z'n allen, allen aan het werk geweest. Samen dus ook, hè? Ja. Helemaal goed. Ja, we gaan goed. straks verder. Dan gaan we nu even naar muziekje luisteren. Zwaan, met het dorpsfeest. Nou, dat dus past wel... Ja, uh... de, de, de, de namen klinken een beetje goed. Ja, precies. Maar het dorpsfeest, want dat was het ook uh, in uh, Café Zomerlust, Café, Restaurant, Hotel. Daar hebben we het over, deze middag, met kjompie water drinken. En uh, als u niet mee eens bent, of u heeft een aanvulling... dan is ons telefoonnummer 5730393. En we vinden het heel fijn als u ons tijdens de uitzending... op de hoogte stelt van de dingen die u weet. Maar we zijn net begonnen, dus we gaan nog heel lang verder. Jopie, welkom. En uh, weer... We hadden het net over jouw schoonvader, uh, Piet Waterdrinken. Ja. Die heeft het café gekocht in 1945. Het werd steeds uitgebreid, een pand ernaast gekocht. Uh, hotel erbij. Uh, er waren dus drie broers. Drie broers en één zuster, ja. En die zuster werkte ook in de zaak. Die zuster was met een kok getrouwd. Dus die fungeerde mee als vierde zoon eigenlijk. Ja, nou kijk eens eventjes. En... Uh, Jouw schoonvader, dat eh, ja, was een markante man, dat ja, kan ja, ik me ja. nog voorstellen. Heel groot, een heel grote, stevige man. Een ja. Stevige, grote man met een ja. heleboel humor. Ja. Die eh, bestierde dus het café. Voornamelijk, hè? Ja, met Want dus dat, de saoons ook, hè? Ja, ja, ja maar ja. ik kan hem. Eigenlijk, eigenlijk alleen voor als schoonvader. Ja, ah, ja, ja, in het zo. café. Ja. He, daar stond hij achter de bar. Tot hoe lang heeft hij dat gedaan? Nou, tot zijn dood dan toe. Ja, zo. echt, zolang hij geleefd heeft, heeft hij uh, altijd in de zaak gezeten. Pas morgens tot avonds. Ja, het waren harde werkers hoor. En hij uh, woonde ook bij de zaak? Ja, ze woonden boven de zaak. Ja, ja. Later is zijn zuster daar boven gaan wonen. Ze zijn in hun privé gaan wonen. En toen woonde zijn zuster boven de zaak, dat was natuurlijk ook wel makkelijk. Ja, want dan had je altijd... Dat uh... was altijd kok bij de hand, hè? Ja, precies. Ja. Toen namen de jongens het over. Mm -hmm. En... Inmiddels is er het veilinggebouw bij gekocht later, twee jaar later. En toen zijn er twee broers het veilinggebouw gegaan... en twee broers zijn gebleven in uh, zomerlust. Vertel eventjes, want je zegt het veilinggebouw... ja, mij zegt dat wat, maar niet iedereen zegt dat was. Waar stond dat? Uh... Op het Doorsplein, dat is uh, een heel markant groot gebouw... van de ene straat naar de andere straat, breedte... van het Gasserspleintje naar het uh, Kostenstraat eigenlijk. Heel groot gebouw met uh, hele grote zolder erboven... Uh, veel zalen, ook op de begaande grond, en een heel groot zoetraai erbij. Want eerst veilden we boven in de zalen, en later zijn we het zoetraai gaan veilen ook. Allerlei handen. Ook tweedehands dingen verkopen, wat nu zo in is, dat hadden wij toen al. Ja. En uh, ja, daarboven was het hotel later ook weer geworden. Want je deed iedere keer weer verbouwen, iedere keer weer veranderen. Dus je werkte erg veel samen. Als wij veel gasten hadden, dan kwamen ze broers bij ons te helpen. En als het in het zomer dus druk was, dan gingen ze daar helpen. Dus het, het liep in elkaar over eigenlijk, die twee bedrijven. Het was natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Ja, ja. Want uh, je zei dus net, uh, tussen de Kosterstraat en het uh, Gasthuisplein. En dat moet je even, voor de mensen die het niet weten, voorstellen dat daar nu de Jenk zit. Ja, in He? dat grote gebouw. Heette van oorsprong ons huis. Ja, Dat is gesticht. Dat weet ik uh, ja. door uh, een dominee ja. die vond met en die had uh, rijke mensen bereid gevonden om geld daarvoor Inderdaad, beschikbaar ja. te stellen. Dat de jeugd van Zandvoort verloederde huh? en daar moest dus wat aan gedaan worden. Ja, ja. Dus ze moesten uh, ja een, een gemeenschapshuis. Ja, ja, zoiets werd. Waar het toen. Uh, ze opgevangen werden en ja. waar ze dus ook Krom. gesticht werden. Ja, ja, ja. Want hier is een staat er nog voor. Ja. En dat staat ook opgeslegd door het zoontje van dominee Tromp. Die steen zit er nog in. Dat is wel grappig. Ja. In 1930 ergens of zo. En dus, uh, ja. Dat later dus nu daar de Jenks in ja, zit. Ja, dat ja. is dan wel een hele heel andere, andere bestemming. Een ja, hele andere bedrijf. Dan waar ja. het van oorsprong ja, voor bedoeld ja, wordt. Zeker. Maar goed, in jullie tijd was het geen koffieshop. Uh, ik kan me nog herinneren dat we met de padvinerij mm. daar uitvoeringen hadden. Uh, optreden voor de ja, ouders. Ja, ja, ja zeker. Er werden zalen verhuurd. En, ja. uh, uh, en bruiloften gehouden. En, uh, ook, in de, uh, ook in het veilig uh, Ook in het veiling, In die zalen allemaal. Maar de Boer, want die, toen mijn dochter klein. Vergeven. was... Ja. Voordat ze verhuisde naar de Sleegestraat. Ja. En daar een studio had, uh, gaf ze hier. Uh, dansles altijd. Ja, ja. En uitvoeringen. Ook, ja. Want er zat het toneel ook in. Dus dat was hartstikke leuk natuurlijk. Toneel hoog. En uh, de zaal de mensen natuurlijk. Ja. En later is er ook veel sport in gedaan. Jannie List heeft er altijd gesport. En uh, de badminton en judo werd er gegeven. En toen is er ook nog een grote tennisclub geweest. Die heette Shot. Dat was tafeltennis. Dat is er ook toch jaren in geweest. Een leuke vereniging. En er waren verschillende verenigingen die bij ons die zalen ook huren. Voor dammen en schaken en uh, ja, noem maar op. Kleine feestjes, ook bruiloften. En ook de kleine zalen wel voor kleinere feestjes huurden. Voor de of Ja, van alles eigenlijk. Ja, precies. En dan liep alles eigenlijk een beetje in elkaar, hè? Ja, want ik, ik <güls> weet nog dat er beneden aan de Kostenstraat ook nog de ingang van een zaal was. Of was dat toen niet? Is dat later gekomen? Beneden aan de Kostenstraat? Nee, we zaten halverwege de Kostenstraat. Nee, dus, ik bedoel... Dat onder het gebouw met een ingang aan de Kosterstraat. daar ook een zaal was. Daar heb ik wel eens een bijeenkomst gehad. Maar dat is misschien nee, later geweest. Ja, toen nee, het niet dat, meer dat weet ik niet. Nee. van jullie was. Nee, nee maar dat nee. is daarna natuurlijk ook weer zo volgebouwd. Ja. Want ik weet dus dat uh, Termes. Uh, hmm. In eerste instantie. Kijk, ook dat heeft er nog een tijdje had, ja, ja. Met Café de Raadsheer. Juist, Hè, toen ja. was dat de raadsheer en dan ja. was het. Uh, en toen zijn wij neer. naar het we gegaan. En daar uh, hebben ze toen dat, uh, al door dat uh, veiling en dergelijke gedaan. En tweede verkoop natuurlijk. hè. Maar je kon toch ook bij water drinken, want uh, uh, huren? Huren, vroeger hadden we er een heel grote verhuurinrichting. Dan hadden de mensen nog niet allemaal bedden, Het huurden wel bedden, maar niet bedden voor de verhuur. Dus er werd er zomers bedden bij gehuurd. Dan gingen de mensen in hun eigen kamertje slapen, in een voorkamer, zeg maar. En dan huurden ze een bed bij ons en dan gingen ze dat verhuurden, die kamers. Met een lampetkam met water, want er was er helemaal niet eens nog een wastafel overal hoor. En dan was het hartstikke druk en dan hadden we nog zo'n uh, 45 strandwagens die we verhuurden. Gulden per dag toen. En die bekleden ik ieder jaar allemaal, dat ze er leuk uitzagen. Dus het was, het was wel gezellig altijd, ja. Ja, wat wij een Corrycar noemen. Korrikar, of een ja, of een juist, die verhuurden we toen ook, ja. Want ja. Toen, uh, de tentoonstelling in het museum uh, Ja, daar staat er een van ons. Ja, daar staat, ja, dat zo staat er zo nog een. Uh, en toen zei de, uh, Bob Gansner... nu nee, dat heet een korrikar. Ik zeg, oh, ja, ja, dat ja, zeiden wij vroeger daar, ook. Ja, maar ja, ja. De, die hebben we oh, daar toen gegeven. En dat was ook uh, glaswerk, en vieswerk En bedden, dekens Nou, je kan zo gek niet praktiseren. De mensen huurden dat toen al die tijd tegenwoordig. Wordt het gekocht. En er zijn nog wel verhuurbedrijven bedrijven, hoor. Als je een feestje hebt, die dat dan... Uh, want huizenbroers heeft dat van ons ja, toen overgenomen in Haarlem. Precies. En die doet dat toen nog. Daar heb ik net uh, voor de intrede van de dominee het glaswerk en nog oh, wat keer ja, bij ja. broers. Maar ik wist niet ja. dat die dat van jullie hadden ja, of, Nou, Die hadden het al, maar die toen de spullen wij eruit gingen, We hebben hun dat er toen allemaal bij gekocht. Ja, leuke mensen. Ja. Even terug naar Zomerlust. Maar uh, daar gaan we het straks over hebben. Want ik neem aan dat Jan nog een gezellig muziekje voor ons heeft. Dan stappen we straks weer even van De Witte Zwaan, Het Veilinggebouw... en alles erop en aan naar Zomerlust. ja, prima. In Het land van al mijn dromen Zie ik jou steeds voor me staan In de nacht ben jij gekomen Maar in stilte zul jij gaan Heel mijn huid brand van verlangen Als een engel zie ik jou Mijn geheim, het is al mijn liefde Dat ik bewaar voor jou Ik wil met jou dansen Ieder uur van de dag We zweven op de wolken Als amor weer naar ons laat Vluchten met z'n tweeën naar een warm paradijs Laat me nu maar dromen Het is de allermooiste reis Ik zal eeuwig op jou wachten Al weet ik niet wie jij bent Maar de liefde kent wel krachten Die mij zeker bij jou brengt Mijn gevoel laat mij niet rusten Elke droom zie ik jou weer en Het geluk dat wacht op ons beiden En om mijn hart dat gaat keer. Ik wil met jou dansen Ieder uur van de dag Zweven op de wolken Als amor weer naar ons laat Vluggen het naar een warm paradijs Laat me nu maar dromen, het is de allermooiste reis Ik wil met jou dansen, ieder uur van de dag zweven op de wolken als amor al weer naar ons laat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 Goedemiddag, uh, dames en heren. Jan, wat ja, dit, hadden wij dit, voor muziek? Dit was Frans Bauer met Ik wil met je dansen. Nou, dat kon in, uh, zo in de Witte Zwanen. Ja, ja, de dansschool van uh, Gemma de, en uh, nee, John, de Boer. John de Boer. Dat was inderdaad klassiek uh, dansen. En ballet voor kinderen. En, en Gemma gaf uh, ballet ja, ja, ja, voor ja. kinderen. Inderdaad. Tegenover mij zit uh, Jaapie Water drinken. boon van haar meisjesnaam. En eh, die heeft van alles al verteld over Zomerlust... het bedrijf van haar schoonvader... en later van haar man en broers van haar man. Zwagers heet dat natuurlijk. Eh, en de schoonzusje. We hebben een klein uitstapje even gemaakt... naar Veilinggebouw de Witte Zwaan. Daar komen we straks nog weer op terug. Maar we gaan weer even terug naar het gebouw van Zomerlust... aan de Kosterstraat, dat in sinds 1945... in bezit van de familie Waterdrinker... althans de heer P. Pieten... Ja. Waterdrinker heeft dat in 1945 gekocht. En Jopie, uh, vertel eens eventjes... Uh, nou, er was een kok, vertelde je net, er waren feestjes. Wat voor uh, verenigingen waren er nog meer die van zomerlust hebben? Ja, we hebben het al even over de Witte Zwaan, maar ja. van zomerlust ja. Nou, Toen had je nog heel veel toneelverenigingen. De Phoenix, Zandervoerde, van de politie hadden ze ook een toneelvereniging. De Wurf natuurlijk. Ja, er waren er nog meer. Wim Hildering had je ook nog als... Uh, maar Enige die gedaken eens in per drie keer per winter een toneelvoorstelling gaven. En er was een dansen toe en het was eh, enorme ouderwetse bruiloft eigenlijk. Het was van acht tot een uur of half twaalf was dan het toneelstuk en dan werden de stoelen aan de kant geschoven en heel anders als tegenwoordig, want je wilde allemaal zitten en dan werden tafeltjes bijgezet en dan was het dansen, dansen, dansen, ja. en heel gezellig, dat had ook uh, Henny Hildering die had samen met zijn broer Wil Hildering van de parfumerie, weet je wel, die hadden een band toen die tijd, Henny was drummer, weet je dat niet wil? Nee, dat ja, weet ik niet. Ja, Henny was drummer en Wil was een uh, hele goede pianist en dan hadden ze nog een uh, saxofoon bij een paar gitaristen. Nick Smit, nou die namen weet ik allemaal niet meer. Maar die hadden levende muziek, hadden we altijd. Dat was heel gezellig. Er zat ook een motorclub altijd bij ons. Die hadden dan het, het huis bij ons eigenlijk, zeg maar. En die hadden altijd allerlei winter. Er waren ook boerenkoolvijver bij met grote gemellen... met boerenkool en worsten en uh, echt festiviteiten. En dan had je natuurlijk ook de carnaval. Hè? Dat was helemaal geweldig. Er werd natuurlijk de hele zaal versierd. En niet alleen bij ons, in het hele dorp. We alle cafés ja, ook versierd. Ja, we even, laten we even... even even... Uh, uh, rustig, want... dat carnaval... Dat uh, organiseerden jullie niet zelf. Dat was van duistergast. Precies. Want ja. kijk, dat is dat dus is ook... Weer, ja, ja, ja. ja dat is, uh, uh, uh, uh, daar uh, komt het uh, loopstel in elkaar over. Zomerust in de witte zwaan. Laten we even, even terug. Trouwens, ik wil even nog aan de luisteraars... het telefoonnummer mededelen. 5730393. Mocht u uh, bij de herinneringen... de vele herinneringen van Jopie Waterdrinken... Nog iets, uh, daar nog iets aan toe te voegen hebben. Nee, ik vroeg aan je... Van van de gebruikers. Nou, we hadden dus de toneelvereniging. Ja. We hadden dus de Motorclub. Hè, die ja, bij jullie. Uh, ja. Die had ook daar allemaal bekers en zo staan. Hè. Zeker dat, weten. Dat was hun thuiskomst altijd. Wat, in het café. De MAC of zo? Ja, of? ja, ja de MAC. Ja. MAC. Ja. Ja. En uh, ja, dat was dus wat je zei, hun motorhonk. Hè? Ja, dan dat was hun motorhonk. Nee, ja. Ja. Iedere week kwamen ze. En ineens in de zoveel tijd. Dan was er weer feest. En toen was er een uh, stelletje. Heren, volgens mij waren het alleen heren die... Uh een sociëteit wilde ja, oprichten. Ja, ja, ja. en toen is er een hele leuke sociëteit opgericht, Duistergast. Dat heeft jaren bestaan, dat werd in de grote zaal altijd gehouden. Enorme feesten hebben ze daarvan gehad. Het werd zo druk bezocht. En toen kwam er ook een bar in het midden, weet ja, ik. Ja, een hele grote bar. Ja, want wij waren bar. ook uh, ja, heel lid leuk, van he? Duistergast. Ja. En er waren ook feestavonden van, dan gingen we ook met bussen wel eens naar, ben jij toen meegemaakt, naar dat kasteeltje de, toe. Slothoevestein. Slothoevestein. Ja. ja, daar zijn we er ook geweest. Nou, die deden ook van alles, en die deden ook heel veel met carnaval natuurlijk hè. Daar kwam het carnaval ja, volgens ja, mij vandaan. Ja, heel, dat zij ja. hè, met eh uh, het dat, ja. dat zij het carnaval hier misschien is er ooit een carnavalsvereniging geweest, dat weet ik niet, maar zij hebben in ieder geval het ja. of opgericht of nieuw leven ingeblazen. Ja, zeker weten. Nou, daar waren we net. Ja. Goed gaan we naar het carnaval, even met even, een zijstapje. Ja, ja, ja. Want dat kwam toch uit, Duistergast, wat bij ja, jullie... Uh... Ja, dat was in het hele dorp toen. Er zaten alle cafés vol en werden ook alle cafés versierd. En dan was er hier een, uh, hoe heet die ook weer? Die, die muziek die door het dorp ging. De kwallentrappers. De kwallentrappers. Die gingen dan door het hele dorp, van kroegie naar kroegie naar kroegie. En dan overal even naar binnen, weer even spelen. En dan weer naar een ander café. Het was echt heel gezellig. Het, uh, feest, het was echt een feest in het dorp. En dan hadden we ook een hele grote optocht. Ja, hele grote praalwagens. En de prinsen er natuurlijk op en die mooie hoeden met die veren, weet je wel. En dan was er voor kinderen ook altijd een hele verkleedpartij. dat kinderen allemaal prijzen konden winnen. mooist gekostumeerde kind. En, uh, ja, en de zalen waren ook vol met uh, mensen die verkleed waren. Iedereen had iets geks of iets leuks. Of iets, uh, het was echt carnaval. Ja. Nou, we hebben bij het genootschap twee jaar geleden. zijn uh, Bo Duifvoorde en Willem Buchel. natuurlijk beide heel veel met gast met carnaval te maken hadden... hebben een avond uh, gevuld met dia's en filmpjes. En toen kwam dat helemaal weer tot leven. Ja, leuk, hè? Ja, dan, dan is er heel weinig van over. Alleen het kindercarnaval wat nu ja, nog in de kocht nee. uh, wordt gehouden... is Die hele, hele grote praalwagens hadden we zelfs, hè, ja, toen. Ja, zeker weten. Vertel nog eens even iets uh, over jouw schoonvader... want het was wel een hele bijzondere man. Het was een hele bijzondere man. Hij was helemaal gek op oudere mensen... En moest ik dat even vertellen. Ja, ja, graag. En uh, toen hadden ze hier een. Uh, hij had het eigenlijk zelf opgericht. Huurde die bussen bij Kerkman van, uh, van Henk Onk, van Gerda, weet je wel. Hij ja. huurde die had hele mooie grote bussen. En dan huurde die eens per jaar werden er een paar grote bussen gehuurd. En dan mochten alle oude vandaag in van Zandvoort, Die mochten dan mee. En het was een ontzettend leuke ontmoeting op het plein hier. Al die kinderen die hun ouders dan brachten en zo. En dan gingen ze allemaal met... met toen had je nog geen rollators dus ze moesten er half in worden. Maar geweldig, dat was de dag van hun leven voor die mensen. En dan gingen ze ergens naartoe wat ze niet ja, wisten. Onderzoek. Naar Lisse of weet ik veel. Ja. ja, ga maar door. Oh, moet ik doorgaan. En dan gingen ze overal heen met die mensen. En dan gingen ze onderweg koffie drinken met gebakken dergelijke. Ja. Dan gingen ze lunchen. En dan kwamen ze later... Kwamen ze terug hier met die bus weer allemaal aan. Al die kinderen hun ophalen was echt heel feestelijk. En dan gingen ze allemaal eten bij ons. Kregen ze allemaal. En dat deed mijn schoonvader allemaal. Het is zo leuk. We hebben een Belg. Ja? Dan, dus... dan ga ik nu even zorgen dat u in de uitzending komt. Alleen Ankie kan u horen en ik kan u horen, maar mevrouw het water drinken kan u niet horen. Ja? Daar gaan we. Goedemiddag, wie heb ik aan de telefoon? Wim Buchel. Hey Wim. Hoi. Hm, je naam viel net. ja Vanwege gasten in het carnaval. Ja, en het carnaval, dat begrijp ik. Maar wat uh, mijn uh, leuke herinnering aan Zomerlust is... dat ik uh, heb dus op gegeven moment een officiële uh, opening gehouden... van het sportcentrum in Buchel. In 1957 was dat. En dat heb ik uh, laten doen. En dat was dus een mooie ruimte daarvoor. In uh, Zomerlust met... Uh, speciaal dus de judo afdeling met judo wedstrijden en uh, met medewerking van Anton Gezing so. en Anton Gezing dat is natuurlijk een heel begrip, ja. maar die heeft toen zijn medewerking verleend en uh, nou dat was een, uh, een fantastische opening en happening en dat was in Zomerlust. Maar gaf je ook de jurylessen in Zomerlust... of was nee, dit eenmalig dat feest in Zomerlust? Dat toen, op dat moment, ik ben begonnen dus in... Uh, wat na de hand gemeenschapshuis was. Ja. En toen ben ik verhuisd naar een grote zaal van Hotel Bodemeer. Ja. En de opening, omdat ik dus mensen moest ontvangen enzovoort... dat heb ik uh, gedaan in overleg met de familie Waterdenker in Zomerlust. En dat was in? Welk jaar zei je ook? Ja, nu? ik denk dat... die. Die opening ja, in 1957 was. In 1957. Ja. Nou, ja. ik dank je heel hartelijk uh, Willem voor deze ja. aanvulling. Ja. Ja. En uh, wij gaan verder met ons verhaal. Dank je wel. Ja, oké. Okay. Dag. dag, dag. Even, uh, Willem vertelde, maar dat hebben de luisteraars gehoord... Ja. dat uh, in 1957 hij een grote opening van zijn judo-seizoen... hij gaf geen les in zomerlust... maar hij gebruikte het wel voor de opening van zijn seizoen. Want dan kon hij de gasten daar ontvangen... en mm -hmm. daar was dan Willem, uh, Anton Geesing bij uh, aanwezig. Oh, sorry Willem dat, dat ik dat helemaal niet, niet nou, gezegd dat, dat heb hoor. Dat toch helemaal ja, niet Ja, dat ben ik echt een beetje vergeten. Dus er nee, komen die zoveel dingen natuurlijk boven... dat je bent vergeet wel eens wat. Ja. Wij, uh, wij gaan even naar een muziekje. En dan uh, praten we zo eventjes uh, weer verder... over de andere gasten die ja. in Zomerlust ja. kwamen. Ik zat even niet op te letten. Ik zat met mijn vingers tussen de kastanjetten. Ja, ik elke keer van mijn aprobot passen. Van al die mooie seniorikaarten. En die valse boeken zitten zo strak Als ik adem spring meteen in het los, maar wat je ik een mooie bunker in ons ze jongens in Torre Molinos! Hooray! Waarvoor eerst een eerste schooncursus vallen, maand of twee, op een flamenco school in het warmste Pazeland. De kastijnt is vlogen regelmatig tegen de lucht. Ja, het hebt niet daar zo verheerlijk uit de hand. De straalden op, de meiden tegemoet. Maar niemand had ons ooit verteld met alles ze moois. Hoe je toch steeds concentreren moet. Ik zat even niet op te letten. Ik zat met mijn vingers tussen de kastajetten. Ik raak iedere keer van mijn appen op opast. Al mooie theorieën. Niet voor de bruggen, niet is het zo traagus Als ik karren springen met de lusten Maar wij we kunnen wel de bruggen os Los holandeses in torremolidos Stijgerpijp, Stijgerpijp. Nou, nou. Met feest in de tent. Tenminste, hij staat even niet op te led, heet het nummer. Oh. Mm. Nou, uh, feest in de tent. Nou, we hebben uh, alleen nog maar feest in de tent van uh, duister gast en carnaval en van uh, de vereniging Mak die daar. Boerenkoolmaaltijden houden van toneelverenigingen die er optraden met Balna. Dus een heleboel feest in de tent. Nou, dank je Jan. Dat was wel weer een heel toepasselijk liedje. Voor mensen die net als Willem Buchel euh, zeggen van... nou, ik heb daar nog een geweldige herinnering aan. 5730393. Jopie, we hebben gehad uh, dat uh, de makterin erin heeft gezeten, de toneelvereniging. We zeiden ook al even van Duistergast. Nou, toen Duistergast erin kwam, is die achterzaal helemaal verbouwd voor de sociëteit. Ik weet ook dat er een ja. speciaal hok was. waar je dan uh, aan zo'n een-armige ja, ja, ja, ja, ja. een bandiet moest. Dat ja. moest uit de zaal. En er zaten ook uh, van die nisjes aan de zijkant. Ja, dat ja. was heel gezellig. Daar werden ook de tafels van verdiensten uitgereikt. Zeker weten, ja. Daar hebben we ook allemaal filmpjes van gezien. Maar voordat Duistergast uh, daarin kwam... waren er toch nog meer... Uh, of misschien was het wel Duistergast en in een andere zaal... waar het restaurant was... waren er nog meer verenigingen die van zomerlust gebruik maakten. Ja, Leo Heino heeft toen die tijd ook de zaal... een paar winters gehad voor, uh, met de automaten erin. Dat is ja. ook nog een paar jaar geweest. En de zomers hadden we dan eigenlijk... die politici die hier bij het circuit altijd kwamen... dat zijn er wel... Nou, ik denk wel dat het honderd man was. Die stonden altijd bij zijn wie hier. Ook de paarden allemaal. En ook, ook voeters zoals ze dat noemden voeters En paarden noemden ze dat. En die kwamen aan bij ons eten aflopen Dat was ook in die grote zaal. Dus er we werden er hele grote lange tafels neergezet. En gemelden met soep en groenten en noem maar op. Ja, en dan liepen we natuurlijk ons uh, helemaal uit de naad met dat hele spul. Dat was hartstikke leuk hoor wel. Maar heel druk natuurlijk. Maar dan had je heel veel personeel voor nodig. Ja, dan hadden we wel een man of tien denk ik. die dat ging mee het helpen. met personeel? Want was dat in vaste dienst of tijdelijk? Ja, het, of? tegenwoordig is het, als het geen mooi weer is hoef je niet te komen. Maar vroeger nam je personeel aan in Pasen. En dan was het blijven zitten tot, uh, tot het seizoen eigenlijk afgelopen was. was het was natuurlijk in die tussentijd heel rustig. Maar ja, die drukke dagen had je ze nodig en dan moest je ze in vaste dienst nemen. Ja. Dat ging toen zo. Maar ja, dan liep je echt heel hard hoor, want dan moest alles erbij. Maar beetje... zwinters, uh, de winters dan... winters winters uh... werd het weer verhuurd aan andere dingen, aan bruiloft, aan nee. feesten en nee. dergelijke dingen. Maar dan had je minder personeel. Dan had je minder personeel. Dan deed je het ja. alleen met de familie dan? Met de familie en een paar kelders erbij altijd hoor. En de Wim Kok heeft jaren en jaren bij ons gewerkt, ook als kelner. Dus de ja. En ja, je deed er zelf ontzettend veel natuurlijk. De broer stond in de bar. En Simon en Jaap in die zaak, dus als het druk was, waar het druk was, waren ze. Ze werkten ja. het allemaal samen. Ja, precies. Maar toen duistergas eenmaal in zat, werd er een bar in het midden gemaakt... en toen was het alleen voor duistergas. Toen was het alleen voor duistergas. Maar wat ik begrepen heb, he, dat, uh, want je hebt zo'n prachtige brief uh, gemaakt uh, voor mij... met kantjes vol met herinneringen, staat erboven... dat uh, er ook uh, andere verenigingen, uh, zoals de Brits Club... Of, ja, dat waren clubs die zaten in de Witte Zwaan ook meer. Die zaten dan, of bij ons in de Witte Zwaan, net waar het uitkwam, denk ik. En ook al in de zomerlust. En dan had je de vrouwen van nu natuurlijk, door die tijd. Hele grote vereniging. En die zat in zomerlust. Die zaten zomerlust. weer in zomerlust, ja. Ja, dat was ook heel gezellig altijd. En daar hadden ze ook de, iedere week in middag of iedere maand. Ik weet niet precies hoe dat ging. En ook de feestjes die ze er hadden. En het was ook altijd uh, heel druk bezocht. Ja, en ik las ook van, uh, dat er een kaartclub was die ja. Zomerlust heette. Kaartum dus dat moet wel eens Zomerlust geweest zijn. En toen ging je nog met de tram, want er was toch geen bus. En dan kwamen er, dan kwamen er mensen uit Haarlem, hele <laughs> tram vol... Met allemaal jongelui en die kwamen net. Die tram noemden ze ook Tram Zomerlust. Zo. En die gingen met z'n allen naar Zomerlust en dan was het daar dansen. Want dan hadden we levende muziek. Ook wel eens, ik weet niet meer of het altijd levende muziek was. Ik geloof ook wel gewoon met, uh, met, uh, met platen. Platen toen, hè? en zo, ja, platen toen. En dat, uh, daar hebben heel veel stelletjes elkaar leren kennen die nu. Die komen nog wel tegen. Ja, wij hebben jullie met elkaar leren kennen bij jullie in de zaak. Dat was natuurlijk wel leuk. Was, ik uh, ja, ga even ja, ja, ja. naar uh, Jan, want Jan had een beller. Ja, en die, uh, die mevrouw die, uh, die wilde nog even noemen dat het politiefeesten waren één keer per ja, jaar. Ja, nou. Ja, maar ook een vereniging die maandelijks kwam. Het Helm. Een culturele vereniging was dat. Ja. Ja, dat weet ik wel. Het, het helm, ja, culturele ja, vereniging, ja, ja, het helm. Ja, was ook het helm. Ja, dat is waar. Ben ik vergeten. Nee, ja. daar zijn we nog ja. niet aan toegekomen. <laughs> nee, nee, nee, die zijn nee. er Ja, er waren veel verenigingen. Die had, je, die had je nu niet meer, hè? Nee. Nu heb je echt uh, kleine verenigingen en echt toneelverenigingen. Die meldering is er nog. Nou, dat is geloof ik en de, nog de enige. En de, berufing, en de beruf, jawel. Dat jawel dat maar duur, maar ja, dat, dat is, dat is natuurlijk de topkleren vereniging. Het is erop gericht. Ja, ja. Oh ja, het genootschap oh ja, ja. ja. Antwerd is er, opgericht. Uh, opgericht in een van de zalen. Ja, ja, uh, die kaartclub uh, zomerlust. Was er ook? Ja. ja daar had en toen, zomer, over. Ja, toen die wegging zomerlust, toen zijn ze nog naar de Hoge weg in een hotel gegaan, het Belhotel. Hebben ze nog een tijd gezeten, maar die is later opgegeven. Dat was jammer. Het was een hele druk bezochte club. En die hadden dan ook de feesten de weer bij ons en met paas en met kerst en met. Dat ja, was het of klaverjassen of klaverjassen? Klaverjassen, ja. dat was klaverjassen. Ja, dus ja. Je had de Britsclub en je de had Klaas en de klaverjassenclub en je had ook nog een hoe heet, een damclub hebben we nog een tijd gehad. En ja, dat had je vroeger. En je had ook nog een monddorgen -schiet met de binnen. monddorgenvereniging. Een hele, ja, mondammonica's. Dat was een hele grote vereniging ook. Dat is allemaal weg. Dat is zo jammer. Dat was een soort dorps nog. Ja. Weet je, die echt die vereniging wat je nog wel eens nu hoort uit, uit, van buiten het dorp. Dat hadden we hier ook al. Met van die grote vaandels liepen ze dan nou voorop. Met die dingen er allemaal op. Als ze weer een prijs gewonnen hadden en zo. Ja, dat is allemaal niet meer... Nee, maar de, dus, jullie waren eigenlijk de voorloper van het gemeenschapshuis. Alleen, het, het, het, ja, daar waren zalen het alleen ja. zoveel ja, uh, ja, ja, ja. Uh, met ja, bruiloft ook, en partijen, maar ook met clubs. Dat, ja, uh, het was heel, heel, veel een, mens, heel veel mensen die ik nu tegenkom, die zeggen, ben jullie nog getrouwd hoor. We hebben jullie nog hè, vrienden gemaakt en ja, kennis gemaakt met elkaar. En er zijn heel veel huwelijk uitgekomen hoor. Hebben jullie de bruiloft gevierd? Ja, ja, ja. Ik wou nog even wat over je schoonvader uh, hebben, want die had toch wel een hele bijzondere hobby, hè? Dat heb ik dat niet verteld. Kul nog Kul niet, nee. nee we hebben oh, nog die potten niet... bedoel je? Ja, die was prachtig. Prachtig. Het hele café en het restaurant en de hele zaak eigenlijk, stond vol met die hele grote, ja het hield eigenlijk... Keuls aardwerk, maar het is een beetje grijzig met blauwe opdruk. Hele grote manshoge potten stonden er ook bij. Kleine potjes, bierpullen, vazen, van alles eigenlijk. En die hebben we toen de tijd ook, ja, met een heel veel weemoed moeten veilen. Want dat kon je natuurlijk allemaal niet bewaren, hè? En Dat was toch wel weer moedig hoor, dat ze dat uh, allemaal weg moesten doen. Dat was best wel verdrietig een beetje. En in de familie zijn er natuurlijk nog een paar gebleven. Ik heb ook nog een hele mooie grote van. Want dat wil je toch als herinnering wel hebben, hè, zoiets. En, en hoe, hoe is die hobby ontstaan? Heeft hij dat ja, altijd gehad? Hij zat natuurlijk altijd in die veilingen. En toen heeft hij eens een keer een paar van die potten gekocht. En goh, wat staan die leuk in het café? Nou, toen van die, van die houten dingetjes aan de wand allemaal gemaakt, weet je wel. Met die die nog consoles, ja, die consoles. ja. ja. En daar, daar werd het opgezet. Nou, dan ging hij weer naar een veiling. Hij ging door heel Nederland veilen. We veilden ook wel in Maastricht en in Heerlen. En daar haalde hij er ook spullen vandaan. En dat werd, ja, dat wordt dan een hobby, dat wordt zoveel. Het het stond echt hartstikke vol. Ja, ja het was heel mooi. De ja, thuisjes vonden het ook geweldig als ze kwamen kijken. Want je had toch een foldertje. Dat ja. heb ik even mogen inzien. En even thuis gehad. Even bekijken. Maar als je dan dat café ziet man, man, man, er is geen uh, vierkante centimeter vol. op de muur. En er was ook heel veel werk aan, want drie keer per jaar werd het er allemaal afgehaald. Grote tijlen met zodawater en shop en noem maar op, en dan gingen we met z'n allen alles, je moet het schoon schoonhouden natuurlijk allemaal, hè? Ja, het is is allemaal al jef, dus dat is allemaal wel je Ja, ja, ja, wel vier keer per jaar per kwartaal deden we het eigenlijk, ja. Ja, dat was heel veel werk aan, maar het stond prachtig natuurlijk. Je zei net, je schoonvader ging ook uh, dus naar Maastricht om te veilen. Ja. Werd hij dan als veilingmeester ingehuurd? Hij of? was de veilingmeester, ja. En Simon was later de veilingmeester. Zijn broers hielpen dan met, met, met, met uh, opdragen en zoals hij de veiling gaat. Zet er altijd een deurwaarder bij en een notaris noem maar op. En uh, hij deed dan uh, de veiling en Simon is later gaan veilen. Ja, Daar gaan Weet we het straks even verder over ja. hebben. Nog even over de veiling. Want we gaan eerst nog even naar een muziekje. Gezellig. Ja. <middels> Ja, dankjewel, uh, Jan Kool. Dit was een remix van Happy en Oh. Ik lig ondertussen stil te dromen. Oh, <laughs> nou, dat dromen wij niet hoor. Een dansfeestje. Want, want wij zijn uh, heel hard aan het werk hier. Uh, in de uitzending, dames en heren, goedemiddag. Wij spreken met Jopie Waterdrinken over waterdrinken, zomerlust, uh, veilinggebouw De Witte Zwaan en alles wat daar gepasseerd is... welke verenigingen daar allemaal een plekje hebben gevonden. En we gaan het nu nog even hebben over de veiling. Want ik heb, nou toen we pas getrouwd waren... ook menige veiling bijgewoond. Want ik vond dat een, een happening. Het was niet alleen maar veilen... maar het was ook, zoals Pieter hiernaast net zei, cabaret. Wie deed de veiling? Eerst zijn vader veilde vroeger en toen is zijn vader gestopt. En toen heeft Simon de veilinghamer overgenomen en die is toen gaan veilen. En zijn broers die, die hielden dat op zoals dat dan heet, dat je het uh, laat zien voor het geveild wordt. Maar dat was altijd zo'n komische act. Het was net een cabaretvoorstelling eigenlijk. Ja. Het was geweldig. En heb je daar ook een diploma voor nodig? Ja, ja, ja. ja. Veilingmeester moet je zijn natuurlijk. Hè. Je moet wel uh, ook weten van antiek, oud, soorten, nou ja, noemen ze van alles eigenlijk. Dus dat... moet je moet natuurlijk alles wel, wel wat weten. En er zijn zoveel boeken van waar je dat in na kan slaan. Van meubilair en van porselein en aardewerk. Je kan eigenlijk alles veilen. Dus je moet van alles wel wat weten. Je kan niet alles weten. Nee. Maar het is na te kijken. Maar dat ging dus met een notaris. Notaris en een deurwaarder. Dus het was allemaal... Allemaal hè, erg of, ja, officieel. Ja, dat moet officieel. Ja, dat moet. Hè? Want als jij wat zo hebt en er zit een vriendin naast... en die zegt... nou, slaat maar voor mij af. Dat kan natuurlijk niet. Hè? Dus de deurwaarde beslist dan. Dat je voor de slag... slaat hij het af. Doe het ook op tafel. Ja. Dan slaat hij het af. En dan... Uh, dan heeft diegene het. En als je naar een serieuze, heel serieus veiling gaat... in Haarlem of waar dan ook... dan krijg je een nummer. En dan... Uh, wie, u geveild? Ja, welk nummer? Dat en dat. Ja. Maar hier was het... Uh, Kijk iemand aan. Wie, oh, van paard, Welke paard? Van wie ben jij erin? Zo ja. ging het hier. Dus dan wist je de scheldnaam erbij. En dan hoefde je nooit eigenlijk nummertjes te gebruiken. Er werd zo, uh, zo op de, de deurwaarden moesten ze altijd vreselijk om lachen, natuurlijk. Ja. Het was echt een dorpsveiling maar in eerste instantie wat ik me kan herinneren, werd er boven in dus het oude ons huis, ja, ja, ja. waar nu de ja. jenk zit, die grote ja. zaal, daar werd de veiling daar gehouden. Daar werd de veiling gehouden, ja. En er stonden er allemaal tafeltjes en stoeltjes oh, oh, en de oh, mensen oh. namen hun uh, broodje mee, want <laughs> ja. die wilden er geen. Seconden. Nee, die wilden geen seconden mensen. Die kwamen s'morgens morgens om 14, tien begon begonnen de veiling al. Na 14, tien dus zaten ze eruit met de thermos koffie en zakjes broodjes en die kwamen, die gingen zitten en die gingen als de veiling. Als de veiling afgelopen niet Het was ook gewoon een feest. En nog mensen die het er nog vaak over hebben. Wat was dat toch gezellig. Hè? Ja. Het was echt een, uh, ja, een happening. En hoe kwamen ze aan die spullen dan? Uh, kopen en inkopen En mensen die overlijden. Kochten ze de inboedels van op. Ook mensen die gaan verhuizen. Mensen die andere meubels wilden. En ze kochten ook op andere veilingen in Amsterdam. In Haarlem. En veilinghuizen kopen ook bij elkaar natuurlijk. Hè? Wij hadden ook altijd veel kooplui. Die dan bij ons weer kochten. En iedere stad heeft zijn eigen, de een wil meer bureaus en de ander wil meer luxe, zeg maar. Dus dan kocht je bij elkaar en dan, wij gingen vaak naar Heeren ook veilen. En daar namen we vaak die oude bureaus, die met die rolluiken die je vroeger had, weet je wel. Die, die gingen mee naar Heeren, die brachten daar weer geld op. Je Iedereen wist dus. Praat, dat, ja, ja, ja, ja nou, daar dus heb dat ik dan. nooit over nagedacht. Ja, ja, want ik ga ja. tegenwoordig dan wel uh, min of meer regelmatig daar de oprechte Haarlemse veilingen. Ja, de de Veiling, Dijkstraat ja. in, uh, in Heel Haarlem. mensen zijn dat ook, hè? He? Ja. Maar uh, ik heb me nooit gerealiseerd dat je. Theo en Paula Bring was. Ja, ja precies. Dat. Ja, ja, ja. Maar dat je dan ook bij andere veilingen of weet ja, waar ja, iets. Ja, nou natuurlijk. Die ja, ja. hebben ook kastjes met juwelen staan. Er wordt ook wel ingebracht, hoor dat ze zeggen. van zaken die het niet zo druk hebben. Dan ben ze het in, is ook eerlijke zaak gewoon. Er gaat gewoon zo'n procent op. Ik weet niet hoe het nu is. Vroeger was het eerst 12 procent. En toen 15 procent. Het is en, nu en 26 in ja, Haarlem. Is het het als al, je ja. 26. Maar goed, ja. uh, we hebben het dus over de veiling in Zandvoort. Uh, nou, ik denk dat van de oude zandvoortes en, Ja, Wij zijn, zijn er zo langzamerhand ook, uh, horen ja. wij daarbij. Dat je altijd wel iets uh, bij de veiling gekocht hebt. Zeker weet. En dat was mooi na afloop. Niet iedereen had nog een auto natuurlijk. Dus de van, die een auto had, die nam het voor een ander ook mee. Maar toen waren er nog bakfietsen. En, en, en kleine karretjes, weet ik veel. En dan kwam alles, kwam dat halen natuurlijk. Maar dat was gewoon feest. Nee, dat heb ik niet gekocht en dat is niet van mij. En daar is een pootje af. Maar daar is de kijkdag natuurlijk voor. Hè? Ja. Je hebt vooral of het een kijkdag en dan kunnen de mensen zelf kijken. En dan zeiden ze wel dat er wat gevuild was. Dat was komisch, en zwagen dat. En ja, het kastje, dat had ik nou willen hebben. Nou, dan kwam het volgende kastje... En dan zei die mevrouw, goed dat u die andere niet deppen, want hier zitten mijn drie poten onder. Deze is veel beter, weet je. Door elkaar. Het was altijd eh, enig. Ja, precies. Ja, dat was enig. ja we hebben er ook een hele mooie kast uh, gekocht. Dus echt, uh... En die zijn nu weer geld waard, die oude kasten? Ja, ze maar zo het toch. gaat het. Ja, ja, ja We hadden een deurwaarder, die had, uh... zal ik even vertellen ja, die deurwaarder? Ja, ja. Die had uh, contactlenzen. En als hij bij ons kwam verder, deed hij altijd zijn bril op, want die, die, die, die zat daar zo de hele dag te lachen. Die Hans, die, die, die, die, die jongen kwam niet meer bij. dus ja, ze billen was, kon je ogen niet afvegen. Dan dreven ze ja, dan lenzen eruit. Er er ja, ja. ja, helemaal niet. Ja, dat goed. was heel leuk. We naderen het einde van dit uh, programma. Nou, er zijn heel veel dingen aan de, aan de orde geweest. He, de bussen die je schoonvader uh, huurde om met de bejaarden op stap te gaan. Het, uh, het veilinghuis. De, is er nog iets waarvan je zegt: Nou, dat, dat heb je me niet gevraagd. En dat zou ik nog heel graag even willen vertellen. Uh, van. Uh, nou, want uh, dat was vroeger uh, zus en zo. Hebben dus, we het uh, over die strandpolitie wel gehad of niet? Ja, daar hebben we wel over gehad. Ja. ja, dat was ook een hele leuke periode. Nou, het was gewoon een hele leuke tijd. Het was heel hard werken. Maar ja, je bent jong en je kan het allemaal nog. Dus, dus dan gaan we nu afronden. Ja. Ja, en dan even van wanneer was het einde van zomerlust? Want daar moeten we mee eindigen. Uh, 1986. natuurlijk. 1986 en de Witte zwaan in 88 toen is het verkocht. Toen is het verkocht. En toen zijn we allemaal een beetje rustig aan het doen. Ja. Toen konden jullie van je, van je vrije genieten, nog, tijd ja, genieten Ja, ja, ja, ja. een het is uh, jammer dat mijn man er niet zo lang van kunnen genieten. Maar ja, daar is ik niks aan doen. Hè. Dat is nou helemaal heel jammer. Maar dat is nou helemaal zo. Ja, het was pas 68. Dat is natuurlijk veel te jong eigenlijk. Ja. En op dat de plek waar vroeger dus het zo, een zomerlust stond... staat nu het Circus. Het circus Theater, ja, ja prachtig is dan gebouw. Dan weet u precies de plek. Nou, ook met een ingang aan het Gasthuisplein... en een ingang aan uh, de, de Kosterstraat. En op de plek van de nou dat is nog steeds hetzelfde gebouw van de uh, de veiling uh, wat vroeger ons huis was ja. daar zit nu de Jenks daar zit de Jenks in ja nou en de dat... bioscoop zit natuurlijk aan de ja. van Heino ook aan de achterkant hè, van het op het Gassenplein ja nou, dan uh, zijn we begonnen 1945 met Zomerlust. We zijn geëindigd met 1986 ja. Zomerlust. Jopie, ik dank je heel hartelijk voor je komst hier. Je hebt ons weer heel wat wijzer gemaakt. We hebben ook weer dingen gehoord die uh, ik in ieder geval niet wist. Dus bedankt voor je komst en het woord is nu aan Pieter. Heel graag. Ja, dames, enorm bedankt uh, Ankie voor het interview. Jopie water drinken voor een enorm belangrijk stuk geschiedenis. Jan Kool. Regisseur, techniek, koordraaier, muziek. Het was weer een heel fijn programma. Mooi uurtje. Volgende week, dan kunt u luisteren naar Jaap Kroon. Jaap Kroon die komt hier praten over zijn levensgeschiedenis. Dus volgende week zaterdag van 12 tot 1, Jaap Kroon. Wij wensen u allemaal een heel fijn weekend toe. Geniet, het zonnetje schijnt, maar het wordt weer kouder, heb ik gehoord. Dus ga naar buiten toe en geniet van het zonnetje. Fijn dat u allemaal geluisterd heeft. Tot de volgende week.